بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة هذا المدى لس فانا اتلق فانا المقدمة ل مد مدى الشارح فانا الآبي الأزهري رحمه الله بجان خبليف بي باراخراف دي تفير ركعات من الفجر انا سنة الفجر ظهرت او خنومت het betekent de twee uh, rak'a'at die we bidden voordat we het verplicht gebed zorg bidden. En uh, dit oordeel, dus het oordeel van de, over dit gebed is dat het raghibah is. Rariba is iets wat aangeladen is. Raghibah. Dus iemand uh, raakt je aan. Uh, maar in de terminologie van de fuqaha, Amerika, fuqaha betekent het een sunnah, maar niet... Even sterk als, de, als het oordeel van Sonnemo uh, Akeda, maar iets lager. Iets lager. En het is uh, specialis dan, of uh, het heeft een hoger niveau dan uh, nefila dus deze, deze twee rekaat die we bidden, voordat we zullen bidden. Normaal als je een nevila bidt, dus een vrijwillig gebed, hoef je geen intentie ervoor te doen. Dus je, je, je, je, je, je, je, je maakt geen intentie met je hart van, ik wil nu nevila bidden. Of een specifieke nevila. Zodra je de algemene intentie hebt van Nafila, dan krijg je die, die, die uh, beloning. Als Allah het accepteert. Maar bij sunnat uh, of uh, rak'at al-fajr, dus de rakaat van Fajr. Als je die wilt bidden, moet je intentie maken dat je de rakaat van Fajr. Zodat je de beloning daarvoor krijgt, als het geaccepteerd wordt. Dus hij zegt als je zonder die intentie van uh, dat je de uit van Vegan wilt bidden, dan, uh, dan, dan is het uh, het het gebed is neville, is gewoon geldig, maar uh, je hebt niet de beloning voor uh, je hebt niet de de la de, de, de, de riba of de de tweelijkheid, de beloning daarvoor heb je niet gedaan, dus je hebt het niet verricht, dus je moet het alsnog doen oké, okay, de tijd van deze gebed is dat het na Fajr dus als de Fajr opkomt de schemering, als dat opkomt Fajr Sadiq, als dat opkomt, dan begint de tijd, dan kun je die, deze werk uitbidden van Fajr als je dus daarvoor bidt. Voor Vezer. Ook al uit twijfel. Dan is het ongeldig. Dus. Ongeldig met de bedoeling. Het is wel een nevila. Je, je wordt beloond voor dat je nevila hebt gebeden. Maar. Het, het wordt niet gerekend als. De tweede van Vezer. En. Uh, dit gebed is mijn doob. Dus aangeraden. Om. ...te verrichten in de moskee. Ja, ja, want je kan het ook thuis bidden voordat je naar de moskee gaat. Kan je thuis Maar het is mijn doel om het te verrichten in de moskee. Maar moet je dan nog de al masjid bidden? Dus de groep van de moskee. Moet je dat nog bidden? Nee, onze volken hebben gezegd. Als je de moskee betreedt naar Fajr. En je verricht de tweede kaart van Fajr dan vervalt tahiyat al maar je kan wel uh, ervoor zorgen dat je twee beloningen krijgt dus één dat je uit al-Fajr hebt gebeden en dat je tahiyat al hebt gebeden terwijl je alleen de twee uit van fajr hebt gebeden dus als jij uh, dit gebed gaat verrichten in de moskee en je maakt intenties van dit uh, met je hart. Van ik ga nu, uh, ik wil nu de uh, tweede kaart van Vezer bidden. En daaronder, of daarmee, uh, uh, daarmee gepaard, tahiyyat el -Majid". Dat ze ook gelden voor tahiyyat el -Majid". Dan krijg je beloning en voor dat je de tweede kaart van Fazer hebt gebeden. En de beloning voor tahiyyat el-Mezid. van de moskee. Oké, okay, en nu gaat hij spreken over, uh, als je de moskee betreedt, en je ziet dat de imam aan het bidden is. Dus als jij de moskee betreedt, uh, tijdens de fezer en de imam is bezig met de vadgebed, ja, met subh, dan, mag je niet, tehyet, uh, dan mag je niet, de mag je niet, de van vajr verrichten. Ook al vrees je niet, dat je... De uh, eerste rak'a zal mis. Ook al weet je van. Ik, ik red de eerste rak'a. Bijvoorbeeld als je bij een imam komt. Je weet. Uh, iedere keer als je achter hem soms weet Dat hij. Uh, Masha'allah lang reciteert. Dus dat jij genoeg tijd hebt. Om. Uh, e e snel twee uit te bidden. Want uh, het is ook aangeladen. Om deze. De deze twee uit uh, Snel te bidden. Want de profeet Aisha heeft overgeleverd dat de profeet het heel snel ging bidden. Dus als jij de moskee betreedt en je vindt dat de imam de vad Subhan het bidden is. Dan bid je deze tweerlijke niet. Ook al weet je dat je de eerste raak zal redden. Je bidt ze niet. Hij zegt dus als je, als je ze niet bidt en je sluit aan bij de imam. ...dan sluit je aan bij de imam. En daarna zegt hij... ...maar... ...als jij als komt... ...en je hoort de ikama buiten de moskee. En... Uh, in, in, in, in, uh, ...in de Arabische landen... ...of in de... ...bijvoorbeeld de, de, de landen waar de... ...waar de islam heerst vroeger. Daar in de grote moskeeën... ...hebben meestal de moskeeën... ...ook een plein... Een plein hebben ze. En deze plein, de, de, de, de, de bouw van de moskee is eromheen. En midden in de moskee heb je nog een buitenruimte. Dus uh, dakloos. Er is geen dak erop. Het is gewoon, je kan naar de hemel kijken. Dit is Sahni al plein van de moskee wordt het genoemd. Daar wordt ook de Jum'ah gebeden Als de moskee vol is, dan gaan mensen ook daar bidden. Dus uh, uh, hij zegt, als je komt en je hoort de maar je bent niet in de moskee. Dus ook niet in de plein van de moskee. Je bent buiten de moskee. In uh, Europa hebben we uh, bijna dat niet. Dat je in de moskee komt en dan heb je nog een plein. Meestal heb je de gang en dan heb je de gebedsruimte. Als we in die gang Jumu'ah bidden... Mag je niet erin bidden. Dus eh, tijdens Jumu'ah. De mensen gaan daar ook bidden. Dan wordt dat als gebedruimte gezien. Als ze daar Jumu'ah niet bidden. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Behalve als het zo'n. Uh, bij Turkse moskee heb je dat wel. Ze dus bidden bijvoorbeeld niet in de kantine. Als je in zo'n plek komt. Waar ze Jumu'ah normaal niet bidden. Dus je bent niet in de moskee. Dus niet in de gebedsruimte, niet in de ruimte waar ze ook aan bidden, waar de mensen gaan zitten als het vol is. Je komt in zo'n plek en je hoort de Iqama dan, uh, dan kun je deze twee rak'a's van Fesje verrichten daar. Zolang je niet of zolang je weet dat je de eerste rak'a's niet zal missen. Als je weet van de eerste raka'a ga ik missen, als ik me bezig zal houden met uh, de tweede van Fajr. Dan verlicht je die tweede van Fajr niet. En sluit je aan bij de imam. Dus als je de tweede van Fajr mist. ja, Doordat je bijvoorbeeld je kwam in de moskee en de imam was bezig. Of je was buiten de moskee je hoorde de maar ...maar je was bang dat je de eerste rak'a zou missen. In zo'n geval, als je deze twee rak'a's van Feser hebt gemist... ...kun je ze nog inhalen. Maar niet gelijk naar Sobh. Dat is de mening van andere mensen. Niet gelijk naar Sobh. Maar... ...om Neville te bidden. En die tijd is... ...nadat de zon op, op is gekomen... ...en de hoogte heeft bereikt van speerlengte. Dan... Is het toegestaan om Nafila te bidden. En to, uh, vanaf dat moment tot zowel Heb je de tijd om, zonnet, uh, om de tweelijkeheid van Flesher in te halen. En krijg je de beloning daarvoor. Dit is de enige Nafila in, uh, in de mezheb die ingehaald kan worden. Bij het uh, witte om. Dit is de enige Nafila die je kan inhalen. Oké, okay, wat is, is mustahab aangeraden om te reciteren in deze tweede reed? Hij zegt, de mishoor is dat je Fatiha reciteert alleen. Dus in de tweede kaart reciteer je alleen Fatiha. Vanwege de hadith van Aisha radiAllahu anha. Dat zei, de profeet bad uh, zo snel dat ik uh, dacht hij heeft alleen Fatiha gereciteerd. En daarna zegt... Uh, Imam al al-Azari, hij zegt, er is overgeleverd van al-Ghazali dat hij zei, dus door ervaring hebben ze dit hebben ze dit meegemaakt dat als je in de eerste rak'a van de twee rak'a van Fajr, als je alam nashrah reciteert in de eerste rak'a en in de tweede rak'a alam tarakaifez al rabbuqa bi ashabil fiil dan uh, worden de, de, jouw vijanden, dus diegenen die jou willen oppakken, of jouw pijn doen, of jouw schade toebrengen. Zij worden gestopt door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus iemand die gezocht wordt vanwege zijn dien, kan dit uitproberen. Dat zegt iemand uh, al-Abi al-Azari. تدرس في قراءه الفجر قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم